Goed. Okay. Goed, uh, ja, dames en heren, jongens en meisjes, uh, leuk dat je kijkt. We zitten hier in de uh, ja, studio van Stuurloos, de, de virtuele studio. En uh, we hebben niemand minder dan de enige echte Rumi Knoppel, uit, uh, helemaal uit Suriname. En uh, hey. ja, natuurlijk, uh, Rick is er ook. Uh, mijn naam is Johan. En zometeen komt Richard er ook nog gezellig bij zitten. En uh, ja, we gaan uh, ja, Rumi uh, het, gaan we het hemd van het lijf vragen. Ja. Want. Ja, jij doet heel veel in Suriname, je bent heel erg actief. Ja, ja, ja, ja, ja, dus, uh, ja, ja, toch wel, ja. ja Oké, okay, ook, ook, ook een goede dag van Meekan, sorry hoor, ik ben, ik ben nog even uh, bezig uh, te kijken terwijl ik uh, luister naar je, uh, technische slukjes hier zo. Ja, nee, ook een middag vanuit Meekan en uh, <laughs> dankjewel voor de uh, gelegenheid Johan en Rick. Dus ik ben ja. benieuwd, ik ben benieuwd naar de vragen. Mm, ja. Nou ja, je klonk er wat bescheiden over van dat, je, dat je druk bent in, uh, in Suriname, met al je activiteiten. Maar als ik ze even, even op een rijtje zet, je bent bezig met freedom vibes, je zit op dit moment in de politiek, en je was toch bezig met, uh, met jongeren te, uh, gesprekken te voeren, dus ik denk, wat doe je eigenlijk niet uh, tegenwoordig? <laughs> Heb je wel tijd over? <laughs> uh, nou ja, maak je hè, tijd hebben we niet. Maar uh, ik vind dan toch nog dat ik niet genoeg doe. Mm. Echt, want er, er is nog zoveel te doen. Dus het, het, lijkt, het lijkt misschien heel veel, maar wat er nog gedaan moet worden, is ontzettend veel nog. Er is nog zo lang weg te gaan. Dus uh, ja. Wat, wat moet er nog gedaan worden? Nog heleboel. Uh, de nieuwe regering zit nu aan. Um, uh, we moeten, voor mij is wat altijd belangrijk is geweest, is de um, mindset, de mentaliteit, want dat bepaalt de uh, set van omgangsnormen. En de set van omgangsnormen, die bepalen uiteindelijk uh, het uiterlijk van de hele samenleving. Het gaat je wetgeving bepalen, het gaat het bestuur van het land bepalen, het gaat bepalen hoe men omgaat met elkaars belangen. Uh, dat gaat de mate van corruptie ook weer beïnvloeden of niet. Dus, Um, als wij onze positie als mens in die maatschappij niet kennen, als wij ons niet bewust zijn van de effecten van regels, wie die regels mogen opstellen, wat de grenzen zijn van die regels, wat voor type regels mensen wel en niet mogen opstellen, dan uh, zal het heel langzaam beter gaan. Dus dat, dat is voor mij persoonlijk uh, het belangrijkste. Mm -hmm. En, en hoe, zie je de, hoe heb je dat voor ogen? Want ik, uh, eerder was, dat je, was je bezig met uh, de partij voor minder tot geen overheid. Inmiddels is uh, de partij uh, uh, voor... het is het? Een, heb je hebt bij een nieuwe partij begonnen, de PVT? Nee, het is, het is dezelfde partij, maar um, ja, dat stuit ik weer op hetzelfde de mindset. Mm -hmm. uh, de naam schrok heel veel mensen af hier zo. Ik weet niet of mm het -hmm. schrikken... De juiste, de juiste betiteling is, maar um, het klonk toch een beetje te hard en het zorgde ervoor dat, dat ik en, en mijn team wat veel meer moesten uitleggen. Dus mm we -hmm. hebben de naam veranderd naar Partij van Vrijheid uh, en Transformatie en dat is inmiddels alle officiële partij, maar hij is dus wel geparkeerd, dat is de VHP, mm -hmm. en, um, omdat we dus, een ja, na gesprekken hebben gevoerd met de VHP, uh, er best wel veel raakplekken De PVP gaat, gaat wel stappen verder. Maar, wat mm. betreft bepaalde zaken. Maar de richting waarop de VHP uh, lijkt te gaan, uh, ja, ik moet zeggen, er zijn veel raakplekken. Dus, van die keuzes is ge uh, keuzes gemaakt. Het is ook een bevestigde partij, bestaat al 27 jaar. Mm. Maar er zitten nieuwe mensen in die een andere, andere richting willen opgaan en uh, ja dus vandaar dus dan heb ik het maar geprobeerd want om met een nieuwe kleine partij te beginnen is, ja, is, ligt de uitdaging natuurlijk veel groter kapitaal nodig je moet ja, ja. Het, uh, heel wat zaken dus als je like-minded uh, mensen kan vinden nou, dan kan je het uh, even proberen dus en ik moet zeggen ik heb um, heel veel geleerd tot nu toe in de partij um, voor wat politiek betreft want politiek technisch heb ik me nooit echt op gefocust, um, dat ik meer kijk naar de input en de output, dus hoe dat systeem in geheel functioneert. Maar nu ik in dat systeem meeloop, dan um, leer ik veel meer en ik, zie, ik begrijp dus waarom de uitdagingen veel groter zijn dan ik voorheen had gedacht. Ik had het niet onderschat, maar ik zie nu toch wel dat er um, veel meer zaken zijn waar je rekening mee dient te houden. Wil je gaan voor een positieve transformatie? Mm -hmm. En en nu... het... ja. Ja, ja, ja, en nu begreep ik dat je met die VAP heb je bepaalde afspraken gemaakt oké? en ik zag ergens in een interview online in ieder geval dat als dan die afspraken niet worden nagekomen, dat dan wat jou betreft de samenwerking verleden tijd is. Maar wat voor afspraken zijn er dan gemaakt en op welk moment heb jij zoiets van, nou dit, dit wordt me te erg en nu hou ik ermee op? Ja, nou, afspraken raken allemaal het landsbelang. Um, het gaat natuurlijk om um, zaken die ik graag gerealiseerd wil zien in Suriname en het... Een paar zaken bijvoorbeeld, zoals belasting, belastingvermindering. Mm -hmm. um, uh, dat kan je ook niet zomaar doorvoeren, dat moet je natuurlijk gefaseerd doen. En je moet in de plaats daarvan moet je wel natuurlijk alternatieven hebben. Mm -hmm. maar belastingvermindering, meer mag dat bij de gemeenschap zit. Niet zozeer dat de overheid maar al alles kan bepalen. Um, bepaalde zaken die moeten gebeuren voor wat betreft politici. Politici hebben ook te veel privileges. En die privileges moeten gewoon verstript worden. En ik moet zeggen dat uh, uh, een, belangrijk aantal, een, een belangrijk deel van de gemaakte afspraken terug te vinden is in het verkiezingsprogramma van de VHP. Mm. En ja, de regering is officieel nu niet eens een week nog aan de macht. Dus ja, dat moeten we tijd geven. Maar om concreet antwoord te geven op dat gedeelte van de vraag van wanneer ik het voor gezien wil... Um, dat is wanneer ik constateer dat men echt willens en wetens bezig is ook. Moet uh, het goed uitdrukken. Wanneer men willens en wetens bezig is met corruptie ook. En dat men eigenlijk destructief bezig is. Dus, uh, en dat nu is het te vroeg om daarover te oordelen. Maar wat ik tot nu, zie, tot nu toe zie, is dat men wel serieus is om die richting op te gaan. En kijk natuurlijk, je gaat saboteurs hebben. Je hebt uh, heel wat... Heel wat politieke belang, Mensen die liever zien dat je faalt dan dat je slaag, om, ja, omdat de focus op macht ligt en niet zozeer op vooruitgang van de gemeenschap. En dan kan heel wat zaken natuurlijk ook stagneren. Dus uh, als ik vanuit mijn kant redelijk wil zijn, dan moet ik die zaken ook meenemen. En ik ben gelukkig nu wel zodanig, um, zal ik het zeggen, ik ben zodanig gepositioneerd dat ik voor belangrijke mate toch wel kan zien wat er speelt zodat ik toch wel um, van tijd tot tijd kan evalueren van: oké, okay, is dit uh, waaraan ligt dat deze zaken niet zijn gerealiseerd? En omdat ik dat overzicht min of meer heb, en als het goed is, zal dat overzicht toenemen, dan kan ik dan makkelijker het besluit nemen in de toekomst van: oké, okay, wel of niet doorgaan. Maar voorlopig is het toch goed uit. En, en voor zover ik begrijp, ben je nu ook lid van. Ik geloof dat het de DNA heet in Suriname, toch een soort van het parlement in Suriname? Nee, nee, nee, nee, ik was, uh, ik was wel DNA-kandidaat, maar ik heb me ah, niet ja. getrokken, okay. uh, omdat om ik, ik, ik heb ingezien dat ik mijn bijdrage toch liever op een andere manier kan leveren, en op een veel, effectie, uh, veel effectievere manier. Mm -hmm. En um, ik, ik, vind, ik vind wel dat dat een goed besluit is geweest. Want uh, op welke manier lever je nu je bijdrage? Nu, dus we hebben, ik, ben, ik heb nog geen officiële functie, dat komt nog, maar ik ben nu wel al bezig met verschillende structuren die belast zijn met uh, bestuur van het land. ben ik bezig te adviseren, dus ik heb een adviserende rol. Mm -hmm. um, en ik moet zeggen, de mensen, de mensen ontvangen me wel met open armen, hoor. dat vind ik wel echt nice. Dus, mm -hmm. uh, dus ja, dus, maar nogmaals, we zijn zo weg bezig. Hè? Dus... Ja, ja, ja, nee, ik snap het. Okay. Maar als je nu soort van kijkt naar die gesprekken die je hebt gevoerd en hoe het nu de eerste periode een beetje gaat. Wat voor ideeën heb je dan uh, welke veranderingen er op korte termijn te verwachten zijn en welke dingen gaan misschien wat langer duren? Nou, wat sowieso langer gaat duren, dat is uh, de koers laten dalen. Om, dat, omdat je daarvoor je hebt een, je hebt een minimale mate van productie nodig daarvoor. Zodat je uh, met eenheid. Uh, weer stabiliseren en daarvoor heb je, je hebt kapitaal nodig, je, het neemt tijd om die ondernemingen op te zetten, je moet je afzetpunten op de internationale markt moet je gaan aanboren, dus al die zaken nemen tijd en wanneer dat pas op gang komt, wanneer je echt weer valuta begint te verdienen, nou dan uh, dan kan je meer op de andere zaken uh, gaan, gaan focussen. Maar natuurlijk er zijn er ook andere zaken die je nu zo kunnen aanpakken, die niet zoveel geld kosten. En die kan je um, in DNA, uh, via DNA, regelen. Toch? Het, zijn, het zijn wetten bijvoorbeeld zaken die te maken hebben met de ordening. Mm. Gewoon de basic things, um, hier bijvoorbeeld, dat, dit is een issue dat ik ook vaker heb aangekaart, dat is uh, gelijke rechten voor vaders. Mm. Dus want vaders hier worden vaak... Risicomatig door uh, ex-moeders ex, ex, uh, uh, gepest. <laughs> en gewoon het kind dan gebruikt als MO. En hier hebben vaders gewoon niet evenveel rechten. Dus het is, het is hele levenswerk. dus Dat zijn dus eenvoudige dingen. Um, de instituten versterken. Dus dat de omgangsnormen, uh, de manier waarop de overheidsinstanties communiceren met de burgers, uh, de mate van terugkoppeling, dat soort zaken liggen gewoon in de organisatie. Dat is gewoon de manier waarop je omgaat met mensen. Gewoon transformeren. Maar je moet natuurlijk even echt kijken wat je prioriteit geniet. En nu is het echt de financiële situatie. Dus dat, dat is nu het belangrijkste. En sowieso ook de regels wat betreft op het gebied van corruptie. Want de president heeft al gelijk na zijn inauguratie um, verklaard dat er uh, voor de politici van solidariteitsheffing geldt, dat wil zeggen dat ze een deel van hun salarissen moeten inleveren, ten buiten van de gemeenschap. Uh, hij heeft ook gezegd dat de ministers dubbele plichten en rechten hebben, ook de, familie, ook de familieleden van de ministers die heeft hij vriendelijk persoonlijke rekening daarmee te houden en daarmee doet hij natuurlijk op dat men niet moet gaan denken van oh ja, mijn, oh, mijn moeder, mijn, mijn broer, mijn zus is minister nu, ja, dus kan lekker geregeld worden. Die periode nu echt gaan verlaten. <laughs> dus uh, dus het, was, het was een goed geluid, het was een goed geluid, dus, dus nu moeten we gaan kijken naar we woorden en nu moeten we gaan kijken tot in hoever deze woorden zich zullen gaan omzetten in daden. Mm -hmm. uh, en nu, uh, zeg maar, ooit, ooit het nou, Wout uh, uh, die is afgezet, maar... Welke politieke partijen spelen nu gewoon een beetje in, uh, spelen nu een rol? De VAP die heeft het gewonnen, zei je al. Hè? Maar wat is de dynamiek een beetje binnen de, binnen de DNA, binnen de politiek in Suriname? Nou, dan heb je sowieso de ABO. De dus ABOP ABO is van meneer Brunsweg. Hmm. En dan heb je de NPS en heb je de PL. Maar als je me vraagt over dynamiek, ja, dan zou ik zeggen de ABOF, ja. De, de ABA is nu best wel een sterke partner. Um, als je het dus even politiek bekijkt. Want de NDP staat nog wel op 16 zetels. De ABO heeft 9. En samen met de PL hebben ze dus 10. Maar ja, omdat ze strategisch gewoon heel sterk liggen, dan maakt dat ze een sterke partner. En uh, ze zijn best wel gedreven. Ze zijn heel erg gedreven. En voor wat ik tot nu toe heb geobserveerd. zijn ze wel gemengd om zaken ordelijk en correct aan te pakken. Maar ja, nogmaals, het is dus ook te vroeg om dat te zeggen. Uh, nou ja, ik hoor je nu Brunswijk noemen, net had ik het al even over overbouwd. Weet je. Maar ja, uh, Johan en Nick die hebben allebei de leeftijd dat Ruijn nog meegemaakt hebben... ...dat die op elkaar stonden te schieten in het regenwoud in Suriname. <laughs> en dan denk ik, hoe, hoe is het vertrouwen van... Uh, ...kennelijk is het dan toch veel vertrouwen onder de, onder de bevolking... ...dat mensen die eerder op elkaar hebben staan schieten dat die een degelijke politieke input kunnen hebben. Dus hoe, hoe functioneert dat? Dus Brunswijk is een soort van genormaliseerd ofzo? Of, zo? of uh, hoe werkt dat? Nee, dit, is, yeah, dit, is, uh, dit heeft te maken met weer de mindset, de omgangsnormen en de cultuur die we hier hebben. Surinamers zijn over het algemeen best, ik weet niet of tolerant het juiste woord is, maar ze gaan best een beetje te veel mee met zaken het over de gemeenschap. Politici hebben gesuimd om uh, jarenlang uh, bepaalde essentiële wetten door te voeren. Zoals bijvoorbeeld uh, minimale standaarden die je toelaat voor individuen die zich opgeven als potentiële volksvertegenwoordigers. Toch er, is geen, er is geen duidelijk afgebakende eis vastgesteld in de wet. Dus ongeacht je verleden, als ...een belangrijk deel van de gemeenschap van je hoofd, ...en je staat jezelf verkiesbaar en mensen stemmen op je... ...nou, dan moet je de wil van het volk respecteren. Dus ja, dat is het systeem en ik, uh, Johan... ...ken mijn verleden wel een beetje op dit gebied... ...ik slaat al jarenlang over het systeem. <laughs> het systeem is gewoon niet... ...dus als wij dit soort zaken niet willen... Dus tenminste nee, het niet helemaal anders woorden. Als wij willen dat wij um, bepaalde mensen alleen maar in het systeem willen toelaten, laten, nou, dan gaan wij nu noodzakelijk moeten kijken naar onze wetten en dit voor de toekomst uh, voorkomen door die wetten te veranderen en die minimale standaarden nu uh, echt gaan vastleggen. Dus ja, we zitten nu gewoon daarmee en je kan nu op dit moment, omdat dat de wet is, en dat, ik heb persoonlijk daarmee ook even moeite, omdat we regels vaak boven mensen zetten, als, zelfs wanneer die regels niet functioneren. En dan moeten we toch met die regels meegaan, terwijl iedereen eigenlijk kijkt naar de praktijk en iedereen zegt van ja, maar dit, dit, dit klopt toch eigenlijk niet, dit klopt toch niet, ja, maar dat zijn de regels, dus pas wanneer regels veranderen, ja, dan pas is het goed. Maar goed, dat is een systematisch ding en dan... Um, ik heb ook niet idee over hoe je dat zou moeten aanpassen in de toekomst, maar de mindset moet eerst daar zijn. En veel mensen zijn helaas nog niet daar. Nou, ik, ik weet niet hoe het in Suriname werkt, maar ik uh, kan me voorstellen dat er een beetje zoiets aan de hand is als in Nederland, dat mensen de wet wel kennen, althans grofweg. Maar ook vaak wel denken van, nou, ik doe het toch een beetje op mijn eigen manier, zolang niemand het maar ziet. Ja, ik weet niet of dat zo gaat in Suriname, dan... Uh, ja, dan heb je op die manier, zou je dan heel veel handhaving nodig moeten hebben om überhaupt de huidige wetten daar te handhaven. Want het is best een groot land en het lijkt me niet dat er zoveel handhavingscapaciteit is. Nee, nee, het, proble nee het probleem is, we hebben juist een heel kleine gemeenschap en het probleem is juist dat, er, dat iedereen elkaar het business hier weet. Maar mm. waarom iets gebeurt, is omdat doordat veel mensen elkaar kennen, men jarenlang veel te amicaal met elkaar is omgegaan. Dus wanneer ik corrupt ben, en jij en ik zijn goede vrienden, en jij bent de minister, ik ben de minister, en jij bent van van Newspol, en ik ben bijvoorbeeld van openbare werken, en je weet dat ik corrupt ben, dan ga je me gewoon niet aanpakken. Omdat we vrienden zijn. Mm. Dus het, het geeft een soort vervelend gevoel, we zijn veel te emotioneel. Ik moet wel zeggen, met de nieuwe president, hij hey, is wat dat betreft, en dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk dat besluit heb genomen, om uh, de VHP is omdat dat heen. Well, Vreemd is vriend, maar business mm -hmm. involved, is business. Als je fout bent, en er is bewijs, word je aangepakt, zonder pardon. Die record hebben ze ook, want ze hebben in het verleden hebben ze ook twee VHPs opgesloten. En volgens mij ook nog andere ministers van andere partijen. Maar toen waren ze aan de macht, aan invloed, en ze hebben toen aangepakt. En nu al, dat Van Hoefdraad bijvoorbeeld, is nu weer actief. Maar ik heb vandaag vernomen, maar ik weet nog niet zeker, dat zal ik morgen wel zeker weten dat hij nu van kan komen uit. Ik heb vernomen dat hij al met de Noorderson is vertrokken, dus hij wil natuurlijk niet als verdachte vervolgd worden. Dus ja, we gaan maar eromheen moeten werken en ik heb wel laten vertellen dat het nou wel mogelijk is om hem aan te melden op Interpol. Zodat hij uh, internationaal gezocht wordt, maar die goede meneer weet, blijkbaar heel veel over de miljarden die zijn verdwenen uit, uit de kast van de centrale bank van Suriname en dat kunnen we natuurlijk niet zo laten want dat heeft voor een enorme druk gezorgd in die economie mm. en dat geld moet gewoon terug dus als hij niet meer terug wil komen ja, voor mij bleef blijft hij weg, maar dat geld dat hebben we wel nodig ja, is... ja, ja, ik kan me helemaal ja. voorstellen dat, dat, dat jij dat zegt <laughs> want jij, jij hebt er een boek over geschreven, hè? belastingplicht uh, gelegaliseerde afpersing, ja Nee, vind ik nog steeds, vind ik nog ja. steeds, maar dat is het dus, de richting om dat te realiseren via dit systeem, omdat de mensen, ze zijn in hun mindset veel, nog, ze zijn heel, het is heel diep geworteld in het systeem. Dus ik ben wel blij met met, met me nu deze regering, dat ze hebben wel, wel gezegd van we gaan bijvoorbeeld inkomstenbelasting en loonbelasting, dat wordt teruggebracht naar een flat rate van 10 tot 15, 20 procent, hmm. dus je gaat niet meer dan dat betalen. We hebben hier hebben we uh, drie of vier verschillende belastingvormen. of Ja, nou nee, één belastingvorm met drie tot vier verschillende namen. En dan uh, specifiek uh, vermogensbelasting, Dat buurwaardenbelasting. Die, die, die, die, die drie vormen van belasting komen eigenlijk op hetzelfde neer. Dus je beroeft het voor hè? heel veel, toch? Dus mm. daar is ook al besloten... Twee van ze worden afgeschaft en dan valt het gewoon onder de vermogensbelasting en dan wordt dat ook een beetje omlaag gebracht. Dus dat is in elk geval de eerste, het zijn de eerste stappen richting belastingvermindering. Wat je natuurlijk daarnaast moet doen, uh, om aan die mindset te werken, om dat te transformeren. Je moet ervoor zorgen dat er projecten zijn uh, waarbij mensen echt gaan willen en kunnen ondernemen. Uh, je gaat die overheid... Daar, daar tegenover moeten verkleinen, zodat die gemeenschap steeds minder afhankelijk wordt van die overheid. Maar de grootste obstakel is dat nu door de vorige regering er een soort mentaliteit gekweekt is van um, uh, afhankelijk zijn van pakketten en dat dat normaal is. Mm. Dat armoede normaal is en dat je hand ophouden normaal is. En dat is helemaal niet normaal. En die mentaliteit is echt diep geworteld. Dus de Aanbied je nu projecten aan, want mensen zeggen, mensen zeggen het vaak, ik heb het ook gezegd in de partij, ja moeten armoede bestrijden, we moeten dit doen voor de mensen. Ik zeg ja, het is mooi, maar als die mensen dat niet willen. Mm -hmm. Want je moet de mooiste projecten aanbieden, maar als de mensen zo'n mentaliteit hebben van nee, ik wil niet werken ervoor. ik ben wel tevreden met elke maand iets ontvangen, ja, dat dus is het leuk dat jij dat vindt. Mm -hmm. Er zijn mensen die keihard laten voor dat geld. En ik werk ook hard voor mijn geld. Ik sta er niet op te wachten om mijn geld te geven aan de overheid, zodat dat geld doorgaat naar mensen die niet willen werken. Mm -hmm. Er zijn een heleboel gelijkdenken wel in de partij, dus door, door hierover aan te discussiëren, die zeiden ook van ja, klopt, uh, de mensen moeten gewoon werken voor het geld. Want, maar je moet natuurlijk wel die faciliteiten bieden. Niet dat men achteraf kan zeggen van ja, maar uh, er zijn geen, geen perspectief of zo. Nee, dus, daar, daar vind ik wel dat je aan die overheid, dus als overheid moet je dat wel aanbieden. Je laat het beginnen te rollen. Je kan dan um, zorgen ervoor, want het ambtenarenapparaat is ook veel te log, is veel te groot hier in Suriname. 60% um, nee, bij de 80% van de, inkomsten, van, van de belastinginkomsten gaat naar het betalen van salarissen van ambtenaren. Dus je begrijpt dat je met 20% niets kan doen, want je moet, um, je moet de gezondheidssector, moet je natuurlijk um, kunnen draaien, justitie, onderwijs, ruimtelijke orde, noem maar op. En dat kan niet, dus er gaat te veel geld weg naar die overheidszone en daarom ben ik nog steeds tegen belasting in Omdat je niet ziet naar waar het geld gaat, maar om die transformatie te realiseren, dan moet ik wel zeggen de weg die ik bewandelde was niet heel erg effectief omdat mensen ook in het systeem mogen dat proberen via dit systeem te doen. Alleen moet ik mezelf ook niet verblinden voor de mogelijke obstakels en vormen van tegenwerking. Want een heleboel mensen zijn wel gebaard bij deze structuur. Dus het zal geen makkelijke weg zijn. Maar nogmaals, omdat ik zie dat PHP wel niet die kant en nu wel de grootste partij is, dan uh, ben ik tot nu toe wel goed gestemd. Maar het is politiek werk, dus ik, ik steek mijn hand nooit te vuur. Ja, ja, ja. En dan gaat het niet om de president van de VHP, maar gewoon om wat er allemaal nog kan gebeuren. Ja. Maar uh, ik zit daar eventjes te denken, maar in, in Nederland hebben ze op een gegeven moment, nou ja, tussen aanhalingstekens, maar een aantal overheidsdiensten geprivatiseerd. Ja. Oftewel, ze hebben dat een soort van. Tussen aanhalingstekens, de financiering gaat natuurlijk nog steeds hetzelfde, maar de bedrijfsvoering die is losgekoppeld van uh, directe invloed van de overheid. Uh, in Nederland, ja, dat, dat lijkt me wel een manier waarop dat zou kunnen werken. Weet je, dat je het langzamerhand toch steeds professioneler en bedrijfsmatiger gaat aanpakken. Dan hoeft er ook geen belastinggeld meer heen, uiteindelijk. Nee, klopt. Kijk, okay, uiteindelijk, um, als je alles analyseert, dan komt het neer op uh, power, op macht. En hmm. dat is geen geld. Wie betaalt, die bepaalt, in dit geval, betaalt de belasting. Um, Betaalde belasting? Nee. Ja, nee, de belastingplichtige, ik kon niet van het woord belastingplichtige, maar goed, de burger betaalt, maar die bepaalt niet. Omdat er jarenlang een soort hypnotisch heeft plaatsgevonden waarbij die overheid zegt, ja die overheid heeft dit en dit gerealiseerd, maar dat is helemaal niet waar. Die overheid heeft het gewoon uitbesteed, um, heeft de, de bedrijven of organisaties um, die verantwoordelijkheid toebedeeld met geld van die burger. Mm -hmm. Dus als je die middelman, als we dus systemen kunnen creëren waarbij die middelman stapsverwijs uit die verhouding haalt, dan kan de burger op een gegeven moment rechtstreeks betalen voor projecten. En die, die structuren zijn er al, een beetje, maar ze zijn nog in de kinderschoenen. Mm -hmm. Dus uh, ik persoonlijk ik wil graag dit soort systemen bekijken. Maar is zit natuurlijk ook met de realiteit van nu. Dus de kunst is om een juiste balans te vinden tussen... Uh, momentoplossingen en dan denken aan toekomstoplossingen. Dus daarom zeg ik, het is heel veel werk en het is nog hele lange weg om te gaan, maar de richting, ik vind wel die overheid moet eigenlijk minimaal zijn. Die, die, het mag niet zo zijn dat leden uit de gemeenschap constant naar die overheid moeten gaan wanneer ze bepaalde basale zaken moeten organiseren, of dat ze afhankelijk zijn van die overheid. Afhankelijkheid is zo gevaarlijk. Hmm. Dus ook systemen creëren, die kan opgaan. En dat wil zeggen dat die burgers zoveel geld moeten kunnen verdienen en zo goed georganiseerd is dat het eigenlijk bijna nooit aan de overheid hoeft te gaan. En het, dat is veel denkwerk en het, dat betekent ook dat je mensen mee moet krijgen. En dat is echt hoor. Kijk, systemen op, opzetten, um, structuren inbouwen dat is op zich niet eenzegde uitdaging. Maar om de mensen mee te krijgen. Mm. Dat is de grootste uitdaging. Iemand gaf me met een mooi voorbeeld. Een persoon vroeg me: Wat um, vind je Windows gebruiken? Ja, ik ben heel aardig technisch. Hè. Ik, ik zei: Ik denk, ik zie het of zo, of, of, of Windows XP of zoiets. Dus, Toen ja, zei Het is goed. En als ik nu plots, bijvoorbeeld met Windows 2015 zou komen, zou je het willen gebruiken? Toen dacht ik: ah, je werkt het. Ik kan me nog wel herinneren dat ik 2007 gebruikte. En op een gegeven moment, ik gebruik nu ODT. Windows ODT, en ik vind dat zo irritant. Ik wil liever teruggaan naar, naar Windows 7. Ik heb ook niet mm -hmm. echt maar. maar ik vind Windows 7, alles is het een oude versie. Ik werk gewoon prettiger mee. Dus als je nu met de nieuwe komt, het, het is misschien beter, mm -hmm. maar voor mij niet. Omdat ik, als ik mijn Word moet opstellen, ik moet, maar, ik moet mijn pdf, ik kan mijn zaken makkelijker vinden. Dus ik vond het zo'n mooi voorbeeld, dus ik dacht, ja, je ja, al dus niet omdat iets beter is of beter ontwikkeld is, dat de, wil zeggen dat de groep die daarmee moet werken, daarmee tevreden is. Mm -hmm. Dus je moet mensen echt mee kunnen krijgen en dat is echt de grootste uitdaging. Dat, je, dat je soms als je met mensen kan, en dat is wereldwijd, maar als je soms met mensen converseert over iets en ze bepaalde dingen aanhalen, dan denk je, jeetje dan moet ik daarover nog gaan halen en trekken voordat ik echt kom op de issue. Weet je, het, is, het, is, het is best wel vermoeiend hoor. Maar, maar goed, je blijft doorgaan als je op die keus. Ah, wat zijn nu de voordelen dan voor, voor Surinamers als, als er minder belasting zou zijn, als ze meer dingen zelf zouden regelen? Even hoor, leuk, geloof dat we beetje. eens zo even kunnen halen. Ja, wat, wat zijn de voordelen voor gewone Surinamers? Die hebben gewoon een baan ergens. En die, wat zijn nu de voordelen voor hun als de belasting omlaag zou gaan en ze meer dingen zelf zouden gaan regelen? Dat ze meer kunnen bepalen voor zichzelf, toch? Mm -hmm. Dat ze geld overhouden. Kijk, nu, wat, je, wat de meeste Surinamers heel veel pijn gedaan heeft. Uh, ze hebben jarenlang gewerkt, gespaard. Um, ze hebben zoveel problemen moeten oplossen. Zoveel uitdagingen hebben ze moeten traceren. Dan wordt er belasting geïnd. Dan krijg je eigenlijk daartegenover niets voor terug. Want als je bijvoorbeeld wilt naar een bepaalde overheidsinstantie omdat iets in de buurt gefixt moet worden, als je probleem wordt het gewoon niet opgelost. Mm. Er werden jarenlang bedrijven gewoon in woonwijken gewoon toegelaten. Ze kregen vergunning. Discotheken in woonwijken. Mm. Um, andere soort bedrijven die tot tien uur, soms zelfs tot in de ochtenduren bezig zijn met de bedrijfsactiviteiten, zorgen voor geluidsoverlast. En je, en je, mag, je mag doen wat je wil. Het gaat gewoon door. Er zijn zelfs buurtenopstand gekomen. Um, ze zijn naar de rechter gestapt. En op een of andere manier al, al oordeelt de rechter van oké, dat ding moet stappen. Het gaat gewoon door. Dus er was gewoon geen, totaal geen rechtszekerheid. oké, okay, de Surinamers hebben het gepikt. Hoe dan ook. En dan nu dichtbij 25 mei de verkiezingen wordt er nu ontdekt dat men ook aan de spaargeld is gekomen van de Surinamers. Mm. Dus je werkt je pikt zoveel en dan zet je geld weer op de bank, denkende dat het veilig is, om nu te ontdekken dat ze zelfs tot daar aan je geld komen. En daarom is het zo gevoelig Volgens mij herinner ik me daar zoiets van. Daar stonden we, volgens mij hebben we dat vrijheid radio over gehad. Dus daar stonden we zo verbaasd van te kijken dat, dat een overheid gewoon aan, aan geld op private banken kan komen. Dat is compleet um, bizar. Ja, dat gaan we in... in, in als straks de Duitse Bank valt, <laughs> dan gaan we dat hier ook krijgen. Ze hebben een soort blueprint, uh, of een, ze hebben iets klaar liggen. Dat als, uh, de, de, als de, de, de shit hits de fan, zeg maar, bij Ach, sorry. <laughs> met de Duitse Bank, en of andere banken die omvallen, of landen die omvallen, dan kunnen ze gewoon spaargeld confisceren. Mm. Dat uh, ligt gewoon klaar, ja. Het is maar goed dat ik geen spaargeld heb. Ja, het uh, gaat uh. wel om grote bedragen nog hoor, dus als jij uh, zeg maar 100 euro op, op je spaarrekening uh, hebt, dan zullen ze daar nog niet aankomen. komen. Uh, mm -hmm. ja. hoeveel heb jij op je spaarrekening? Nee, maar het is, het is maar dus ook in maar ook in Brazilië. Hè? Ik was laatst ook daar en ik heb ook gezien hoe het systeem daar werkt. Je bent daar ook gewoon verplicht om te gaan stemmen en als je niet stemt, Um, krijg je een boete, je ook iets met de bank of zo? Op een gegeven moment kan je bepaalde dingen ook niet meer doen, um, totdat je die boete niet hebt Maar je bent gewoon verplicht om te gaan stemmen. Vind ik okay. Zodra het dwang in het spel voorkomt, of zodra men gewoon komt aan jouw eigendom, mm -hmm. dan is het iets gewoon niet goed. Want dat wil het zeggen dat jij um, gebrek aan creativiteit en respect hebt om ervoor te zorgen dat er goede systemen zijn in het land. Waardoor mensen daar te werken, gewoon in vrijheid kunnen leven, kunnen investeren. Maar het moment dat men iets begint te regelen, zoals wat Johan nu uitlegt, van zo'n bloedring, dan kan dat nooit goed zijn. Dat, dat kan nooit goed zijn. En dat is, het verbaast me elke keer, dat ik over, over dit soort onderwerpen met mensen moet praten. En dat mensen me echt overtuigd zeggen van nee, nee, maar belasting moet je betalen. Zeg ja. Nee. Nu, nu misschien in deze situatie, oké, okay, maar en dat je je leven weer wil je het voor je kinderen achterlaten. Mm -hmm. Ik bedoel, ergens wil je toch wel streven naar beter. Dus, dus, dus, dus daarom zeg ik, het is, het is niet alleen in Suriname, we hebben hier wel het geluk dat we, hebben, maar, dat we hier met 600.000 man te maken hebben, dus een vrij kleine gemeenschap, en iedereen kent ieder. Dus als je je plan van aanpak goed uitzet, als je je communicatiekanalen goed aanscherpt, dan is het misschien toch wel mogelijk om um, vrij snel, en met vrij snel bedoel ik dan misschien 20, 30 jaar, een enorme transformatie te hebben. Weet je. Maar ja, het is, je weet het niet, er kan, kan nog voor alles gebeuren. Maar dus dan zouden, wij, zouden Johan en ik naar Suriname moeten verhuizen, dan hebben we libertarisch paradijs. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Kunnen we kunnen wel een soort free, free State Project doen, dus dan gaan alle libertariërs in Nederland gewoon uh, naar Suriname doen? Ja. Uh, uh. Ja, maar we hebben trouwens... Ja? ja? Nee, nee, nee, nee. Oh, nee, ik, ik wil nog zeggen, we hebben een chat trouwens. En uh, Shanti had al iets geschreven. Die had uh, keep up the good work uh, getypt in de chat. Maar ah, als okay. mensen gewoon vragen hebben, dan, uh, ja, dan kun je gewoon even wat in de chat kwijt. Ik wil eigenlijk nog Richard vragen of jij uh, de chatmiep wilde zijn. Mm -hmm. Volgens mij moet Richard de microfoon nog aanzetten. Ja, hij heeft nog, uh, ja, staat, het is de microfoon uit ik. inderdaad. Maar misschien is die even weg, dat weet ik niet. Het okay. zou kunnen, dan spreken we hem straks alweer. We horen hem vanzelf. Oh ja, uh, oh sorry. Ah, hey, dat je kijkt. Uh, uh, aan had staan. Uh, ah. uh, uh, nee, ik wil dat wel zijn. En uh, ik heb inderdaad geen geld op bespaarrekening. Heel goed Richard. Ah, kijk, oh, slimme <laughs> jongen. Slimme jongen. Je hebt alles in bitcoin gegooid. <laughs> maar uh, Rumi, uh, ja, je zat, zat net in een verhaal. Sorry dat ik je interrupeerde. Maar, uh, ga verder. Oh, ja. uh, ik ben even vergeten waar we het over hadden. Nee, maar goed, het is geen probleem. We kunnen goed veilig gaan. Ik kom er wel weer op. Nee, maar je hebt wel over 20, 30 jaar. Heb jij dus het idee dat je een heel eind zou kunnen komen met die idealen van minder belasting, kleinere overheid? Als alles zo door blijft gaan, ja. Maar in de politieke weet je het niet, hè. Want er zijn oh ja, dat wil ik zeggen. Omdat je kijkt, internationaal natuurlijk, hebben, hebben vooral die machtige landen, die machtige mogelijkheden, Dan Hebben er baat bij dat het belastingssysteem intact blijft Hmm. Dus als een of ander klein landje plotseling begint te zeggen: Ja, hallo, uh, nee, we moeten het anders doen. Dan weet je niet wat voor uh, invloeden of wat voor effecten dat teweeg kan brengen. Dus hmm. daarom zeg ik: Ja, als, ik, als je het gewoon twee d bekijkt, hier, nu, in deze setting, dan zou ik zeggen: Oké, okay, ik ben positief gestemd. als je het echt 4, 5D gaat beginnen te kijken, met een helikopterview en alles eraan hmm. gaat beginnen te kijken, ja, dan moeten we nog kijken wat de toekomst met zich brengt. Maar natuurlijk, in de, ook in die landen zie je bewegingen opkomen uh, die ook beginnen te zeggen van nee, weet we moeten toch richting minder belasting gaan. Ik uh, volgde laatst een interview van, uh, van een ouw premier van Nederland, of een minister van Nederland, maar ik ben zijn naam, volgens, nee, ben zijn naam vergeten. Maar hij, hij, hij had het dus wel. En het was iets van... Uh, het was recent hoor, is van twee maanden geleden, en hij had het ook over van hoe moeten we in Nederland beginnen te kijken naar wat we eigenlijk doen met belastinggelden en of ze daadwerkelijk goed worden uitbesteden en of het wel effectief is. En dat het is, het is, het is zo vervelend dat ik ze uh. naar vergeet. Uh, dat maakt ook eigenlijk niet oh. uit. Het, pro het probleem met Nederlandse politici is, uh, zeker bij de VWD, is dat ja, vooral als het verkiezingstijd is, dan, dan praten ze liberaal en dan zeggen ze van ah, we moeten minder belasting uh, doen en zo. Maar als je kijkt naar uh, wat ze in werkelijkheid doen, dan doen ze precies het tegenovergestelde. Dus, uh, yeah. dat, is een beetje, dat is een beetje de Nederlandse politiek. <laughs> Er zijn, er zijn altijd excuses, ja. weet je. We hebben nog steeds niet de duizend euro teruggekregen voor Mark Rutte, die die ooit beloofd had. Ja, we zouden er allemaal op vooruit gaan. Nou, uh... Ja, ja. Nee, maar de VVD, de... heeft, heeft altijd als argument, net als allerlei andere partijen. In Nederland is een coalitieland. Dus we kunnen het niet alleen bepalen. Er zijn allerlei dingen die ze moeilijk voor elkaar krijgen. Dat schuiven ze erop. Ja, dat wilde de andere partij niet. Ja, ja. ja. ja en dan kom je nergens. Hè? Dan, dan blijf je elkaar gewoon afremmen. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar wat betreft kleine landen, uh, we hebben het hier nou, vrij recent volgens mij nog gehad over uh, de Verenigde Arabische Emiraten bijvoorbeeld. Daar hebben we met Twan Manders over gehad, hè, de vroege voorzitter van de LP. Hij zei: ja, daar zijn eigenlijk maar heel weinig regels wat dat betreft. Ontzettend lage belastingen. Je hoeft daar alleen maar te betalen op het moment dat je ook daadwerkelijk een dienst wilt. Uh, en dat, ze, nou, dat, ze, dat land dat schiet de grond uitwerken. Dat is extreem rijk geworden. Allerlei toeristen die gaan daar ook naartoe. Omdat ze willen zien wat er allemaal mogelijk is. Dus wat dat betreft denk ik dat ook kleine landen uh, zeker mogelijkheden hebben wat dat betreft. Ja, maar het is, dat, dat, dat van, um, die, dat, het is toch ook omdat de prins gewoon zo steen te breken. En hij heeft gewoon een leuk project van. En dat hij dacht van, hé, ik ga de woestijn gewoon de mooiste stad bouwen. En dan gaan mensen bouwen ja, ik bedoel, ja, hier is het toch wel anders. Er is een stinkend prins hier die zegt... Weet je ...wat ik betaal is voor iedereen... ...laat de toeristen trekken, laat het gewoon een high-end country maken. Dat hebben we hier niet. Nee, dus. ik, weet, ik weet niet hoe dat eigenlijk werkt in Suriname. In, in uh, Nederland heb je natuurlijk op een gegeven moment... een ...vrij gunstig belastingklimaat gehad voor buitenlandse investeerders. Uh -huh. uh, en er wordt nog steeds wel over geklaagd. Hè? Dat die veel te weinig belasting betalen. natuurlijk veel, Vooral vanuit linkse hoek, maar... Uh, dat heeft er wel voor gezorgd dat er best wel wat grote multinationals in Nederland uh, terecht zijn gekomen en daar een vestiging hebben ook. Uh, nu allemaal weer vertrekken. Ja, uh, ja. Nou, we hebben toen met, met uh, Dubai, was het zo, dat uh, daar begon het zo rond 1980 geloof ik. Dat uh, eigenlijk het probleem dat ze. Want Dubai was toen echt straatarm. En ze hebben toen wat regels geschrapt en wat belastingen geschrapt, omdat het eerder ervan duurder was dan uh, de opbrengst. En toen hebben we een aantal bedrijven, belastingconsultants uh, of zo, die ontdekten dat. En die dachten, hé, hey, als we daar onze vestiging neerzetten, kunnen we wat belasting afromen. Ja, binnen no time uh, zaten er wat grotere bedrijven ook. En toen hadden ze zoiets van, hé, hey, misschien is dat wel een goed businessmodel. En toen uh, zijn ze heel veel van dat soort bedrijven gaan aantrekken door de regels te versoepelen en wat belastingen af te schaffen. En dat is, uh, was een beetje het begin van, uh, van Dubai zoals we het nu kennen. Ja, ja dus, dus, dus daarom zeg ik, zolang de wil er bestaat om te veranderen, dan gaat het gebeuren. Maar als de wil er niet is, als er, als er, als er bepaalde elementen zijn in die samenleving die vinden van nee, we moeten belasting houden. Want ik vind het, ik vind het beter voor mijn leven om niets te doen en te doen alsof ik veel doe. En laat ik anderen lekker werken en dan, en dan zijn ze verplicht. Dan geloven ze ook dat ze verplicht zijn om geld voor mij te brengen. Ja, dat krijg je, je gaat eerst een enorme breving krijgen voordat het echt oplost. Dus uh, wat in deze fase het meeste gedaan kan worden, is, is die mindset. Het is altijd die mindset, met alles um, gebeurt bij het en het overtuigen daarvan. En vooral aanvast die uh, systemen proberen te presenteren zodat men uh, ja, misschien toch sneller loskomt. Weet je, maar met mensen heb je het nooit. Hè. Maar je moet blijven proberen, want ik zie wel, ik ben een aantal jaar bezig en ik had eerlijk gezegd nooit gedacht dat het, ik vind het... Persoonlijk vind ik het heel snel. Ik vind het heel snel dat in Suriname, dat men um, toch die richting is opgegaan om te praten over de zaken waarover ik sprak. En ik het nu toch min of meer alvast in een verkiezingsprogramma heb gezien van gewoon de grootste politieke partij in Suriname nu. En dat ze ook echt eraan willen werken, dus daar stemmen we wel goed. En merk je dat ook op, uh, op straat, als je mensen spreekt? Want ik neem aan dat je nog wel eens gewoon uh, de wijk in gaat of zo, gewoon mensen spreekt, of vrienden of zo, bijvoorbeeld in de buurt. Ja. Hoe staan, staan die daarin? Gewoon mensen die eigenlijk misschien helemaal niet zoveel met politiek hebben. Oh, dus, dus, dus daarom, oké, het, het is nu nog te vroeg om eigenlijk uh, echte oordelen te vellen. Om dat, uh, kijk, het is zo erg met die, met die, met die vorige regering dat de president. Een kabinet heeft aangetroffen, waarbij zelfs computers weggedragen zijn geworden. Computers, laptops, telefoons, ze, ze hebben auto's geduisterd. Alles wat deze mannen konden stelen, hebben ze gestolen. Alles, echt alles wat kon. Dus je, heb, je, je treft nu dit aan en dan, moet je, dan heb je nu meer werk. En het, zijn, het zijn kleine dingen, maar alles samen telt op, en toe, op de ministeries natuurlijk. Toch? Dus nu is, is men bezig een hele assessment te maken van wat de daadwerkelijke situatie is. En wanneer ze dat de kaart hebben gebracht. Nou, dan pas kan je werken aan je fundament. En dan pas kan je daarop gaan bouwen. Dus nu begrijp, begrijpen de mensen wel. Veel later. Oké okay, nu kan je nog niet te veel verwachten. Want we hebben tien jaar lang hebben die achteruit gaan uh, ervaren. En dit is een nieuw begin. Dus het is gewoon even afwachten. Want mensen zijn over het algemeen wel positief ingesteld. Anders had men ook nooit voor de VHP gekozen. Mm -hmm. Toch? Dus het, het bood wel een aan, maar natuurlijk ook omdat, ik, wanneer een bepaalde politieke partij heel veel voor zichzelf verpest, dan gaat men automatisch ook beginnen te zoeken naar een alternatief. Toch? En veel mensen gaan dan ook stemmen om tegen te stemmen. Maar, hoe dan ook, al heeft tegen gestemd, dat is toch wel de VHP geworden, want ze hebben, ze hebben mooie programma's aangeboden, ze zijn... Ik moet zeggen, ik heb een tijdje, ben ik op pad geweest, of nou een keer ben ik op pad geweest met, nu, de heer tot de president en ik heb zijn drive gezien. Dus iemand die echt, werkt, werkt, echt werken, werken, werken, werken. En als je met zijn team meegaat, dan moet je niet denken dat het uh, truc is, lekker gezellig. Iedereen is wel relaxed, maar in het relaxed zijn is het wel echt keihard werken. En het is van smogens vroeg tot s'avonds laat. Mm. En het tempo is er nog steeds, er moet veel gebeuren. En uh, hoe zit het met de verdeling in, uh, in het parlement, zeg maar in de DNA. Uh, moeten ze samenwerkingen zoeken met andere partijen om, uh, om überhaupt een uh, soort van regeringsbeleid te vormen? Hoe functioneert dat? Nee, dus nu, de coalitie bestaat nu uit de VHP, de ABO, PL en de NPS. En samen kom, kom, komen ze op 33 zetels van de 51, dus, dus meerderheid. Dus nu kunnen ze in principe alle wetten, alle wetsvoorstellen die um, voortvloeien uit het verkiezingsprogramma en het regeerakkoord, die kunnen daar aangenomen worden. Dus ja, je zou niet zoveel, um, zoveel problemen hebben wat dat betreft. Maar kijk, het is natuurlijk, dat is dus wel een manko van het systeem. Hè? En dat hebben we ook gezien met de vorige regering, is, ze hadden ook meerderheid in het parlement. Mm -hmm. En als ze meerderheid hadden, hebben ze, ze hebben de meest idiote dingen gedaan op wetgevings. Ze hebben de leningenplafond bijvoorbeeld, hebben ze gewoon opengebroken, want er waren calculaties gemaakt jaren geleden waarbij waar, waar wettelijk was bepaald dat de regering niet boven een bepaald maximum gaat lenen aan bedragen. Omdat je die economie kapot maakt. Als je dat doet, word je strafbaar. Dan, dan, sorry, dan ben je strafbaar. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben die gewoon veranderd en een hebben ze dingen overgegooid. Dus, dus, dus dat soort dingen hè. En dus um, Wat ik daar nu wil zeggen is, het is het begin, alles is nog goed. Maar als weg plotseling zaken gebeuren um, waarop je niet bent, zal ik het zeggen, bent, bent, bent voorbereid. Hmm. En als je plotseling ook rare dingen begint te doen, nou, dan hebben we weer hetzelfde probleem. Maar we zijn positief gestemd. We gaan ervan uit dat we hebben onze les geleerd hebben de afgelopen tien jaar. We willen niet meer dat deze zaken zich herhalen. Want wat helemaal duidelijk is, is dat die gemeenschap je wel meteen daarop afstraft. Binnen dat systeem natuurlijk. Dus dat wil zeggen dat ze stemmen voor iemand anders. Toch? Dus um, de partijen hebben, hebben dat ook gezien. Dus ik heb wel het idee dat men wel echt veel beter wil. Tot, totdat we zien dat dat niet zo is. En gaan we jou dan in de toekomst ook in de DNA zien? Of uh, gaat dat niet gebeuren? Nee, ik, ik heb nooit echt, ik had in het begin had ik wel, ik weet niet of ik dat wat je ambitie mag gebruiken, maar ik, ik had wel zoiets van oké, okay, omdat daar de regels gemaakt worden, omdat daar de wetten aangenomen worden, de wetsvoorstellen worden ingediend, maar ik had naderhand, dus toen ik begon mee te lopen, had ik zoiets van nee, je, als je echt veranderingen wil, dan komt het niet daar, als je echt die veranderingen wil, dan moet je op het veld zijn, je moet met de mensen zijn, je moet issues aankaarten, uh, je moet over die ideeën praten, Hmm. Ja, je moet projecten aanbieden, dus echt met de mensen bezig zijn, want daar gaat die verandering plaatsvinden. Dus via de structuren die er nu zijn probeer ik dan te kijken hoe ik daar invulling kan geven. Maar, en, ja. is, de, is nou, dat ook waarom je, waarom je nu nog, ik denk dat je nog mee bezig bent, toch? Met Freedom Vibes bezig bent? Ja, dus Free, Freedom Vibes is een tv-programma, maar dat, dat concept is nu, dat concept begint nu in de praktijk te leven. Mm -hmm. Dat om, om het even concreet uit te leggen. Kijk, okay, met heel concept van Freedom Fights wordt nu, eigenlijk in verkapte vorm, wordt het nu besproken op het veld, want vanuit het veld, we noemen ze hier de, de, de districtsraden, en, en de RR-leden, die zijn van het resort, die, die verzamelen dus de informatie uit de gemeenschap, van wat er speelt, wat zijn de problemen, er zijn de etcetera, etc. En dat gaat dan door naar de districtscommissaris, die, dat gaat dan door naar het parlement. Hmm. Oké, okay, dat is het systeem. Dus afhankelijk van de informatie die nu vanuit de vloer naar boven gaat, dat zal dus de wetgeving beïnvloeden, want um, ze moeten ook gelijk met oplossingen naar boven gaan. Dat is dus nu het systeem. Dat is dus nu de reg Vroeger, de vorige regering, de mensen de beurt te Want ze zeiden, ja, ik zie mijn RL-leden nergens, ik zie mijn dl leden nergens. Dat was gewoon totaal geen communicatie. Dus niets gebeurde. Dat is nu veranderd. Ik zit in een paar appgroepen en ik moet zeggen, ze zijn vreselijk actief. Dus elke dag zie je dat er zaken worden gerapporteerd, er worden problemen doorgegeven, issues doorgegeven. Um, volgende week um, is er weer een vergadering. Dus zo zie je dat het nu wel echt geactiveerd wordt. Maar wat deze regering ook wil doen, is dus met dit systeem ook nu gaan nadenken hoe je praktisch heel veel verantwoordelijkheden van die, um, van die overheid afneemt, zodat mensen in die buurt zelf hun issues kunnen oplossen. Mm. En dat is natuurlijk wat je wil, want dan ben je minder afhankelijk. En daarin, um, ben ik nu ook, daarin ga ik de komende periode ook met de mensen zitten en ook over deze ideeën brainstormen en kijken hoe we dat echt in de praktijk uh, nu gaan kunnen realiseren. En hebben, hebben jullie in, uh, in Suriname ook last van COVID-19, of niet? Ja, ja, ja, ja, ja, het ja. is dus de afgelopen periode, zijn dat, een aantal gevallen zijn enorm gestegen. We zitten, aan, mm. de laatste, we zitten boven de duizend gevallen, tenminste besmette, gevallen, gevallen? En dat is verschillende best wel veel. Er was 21 doden, sorry. En we zitten ook op een aantal mensen die ook alweer zo zijn worden. Dus maar oké, okay, dat, dat ben ik even vergeten. Maar dat aantal besmettingen neemt hier wel toe. Ja. En, en hoe werkt dat dan met, uh, met een soort van de beschermende maatregelen en dat soort dingen? Wordt dat centraal aangestuurd? Of ben je daar nu ook met die, uh, die resortsraden mee bezig? Nee, dus dat, dat is nu even afwachten op wat, um, wat er van de minister komt, de minister van Volksgezondheid. Want kijk, covid is voor ons allemaal nieuw, hè, wereldwijd mm -hmm. is dat nieuw. En um, in Suriname heb je weer een soort andere beweging, uh, want je hebt een andere cultuur, je hebt andere gewoonten hier. Mensen zijn bepaalde zaken gewend. Maar wat, wat men wel, waar het wel op neerkomt, wat wel uh, een beleid moet zijn, is dat, we wel zoveel mogelijk rekening moeten houden met COVID natuurlijk, maar niet zodanig dat alles moet stoppen. Dus het bedrijfsleven moet wel door kunnen gaan, business moet wel gedaan kunnen worden, want als dat stopt, dan ga je problemen toenemen. Dus men is nu bezig om uh, modus te bedenken daarvoor, van um, hoe je dat niet um, te veel kan belemmeren, kan beperken, want mensen worden daardoor natuurlijk ook zieker, natuurlijk, toch? want je ja. hebt een weerslandige taal. Wat ook een andere rol is, maar ik kan dat niet officieel bevestigen, want het geluid dat ik vanuit het veld hoort en dat, dat moet nog onderzocht worden, is dat een heleboel gevallen in Suriname, nou ja, nee, ik heb je zal ik het correct zeggen, het blijkt dat, dat een bepaald aantal gevallen niet eens echt um, overgekend worden tot covid. Want er zijn, er zijn contracten die getekend worden, waarbij als je een bepaald aantal personen of per persoon uh, moet verzorgen omwille van COVID of moet opnemen omwille van COVID, daarvoor wordt betaald. Mm -hmm. En die, dan yeah, die yeah. In New York got, yeah. ruimtes die je dan buiten ziekenhuizen moet afhuren, bedden die je moet uh. leveren, voeding dat je moet aanleveren, water, al die, de, al die dingen, daarvoor, daar aan zijn er contracten verbonden. Dus we hebben vernomen, maar nogmaals, ik niet zeker, we hebben vernomen dat sommige mensen betaald zijn geworden, van x bedrag, om te doen alsof ze ziek zijn. Oh. En een heleboel, een heleboel mensen hebben over de mededeling gehad dat ze corona hebben, terwijl ze zich prima voelden en ze mochten hun resultaten niet eens zien. Oh. Dus, ja, dus als je een, een gaat optellen, dan ga je, je beginnen te denken van hm, misschien kloppen die geruchten wel. Dus waarom ik dit vertel is dat misschien is covid hier niet eens zo erg als we denken, maar dat kan ik natuurlijk nu niet, niet hard maken. Maar als het goed is zal deze minister alles eraan doen om dat te gaan onderzoeken. We gaan naar die rapporten moeten kijken, we gaan naar de resultaten moeten kijken, we gaan de mensen moeten opsporen en ze moeten onderzoeken. En we moeten kijken naar waar al die gelden zijn gaan van die contracten namen. Die namen hebben we ook wel al hoor. Mm. En ook mensen die trouw zijn aan de vorige regering. We hebben namenlijst al wie voor wat bedrag heeft ontvangen voor welk contract. Maar je moet toch gaan onderzoeken, je moet gaan dan Dan Nog maar een vraag Jan, hoe invloedrijk is Boutersen nu nog steeds in Suriname? Dat is een goede vraag. Kijk, ze zijn wel in elk geval van 26 naar 16 zetels gedropt. Dus je kan zeggen dat ongeveer nu... gemiddeld uh, 64.000 tot 70.000 mensen nog... Um, um, Zal ik het zeggen... aanhangers zijn van de, de partij van Boutersen... of van hem persoonlijk. Want mensen maken onderscheiden tussen... Uh, NDPR, dat is de partij... of... Um, of een bautist, dat zijn mensen die hem echt adoreren en uh, ja, ja, ja. aanbidden. Dus, Hier in ja, Nederland dus, ook hoor, mensen die niet eens in Suriname zijn geweest, die uh, helemaal iederlaat zijn van, van Bauters, Ja. Hier in Nederland <laughs> hè. <laughs> ja, ja. Dus um, ik weet niet, het is nu moeilijk te zeggen. Wat wel zeker is, is dat, ja, dat ze 10 zetels minder hebben. Maar die groep voor, ja. als je kijkt naar de bevolkingsdichtheid van Suriname, 60 tot 70.000 mensen, kan die invloed best wel. Het kan, ja, kan nog impact hebben, ja, maar je, je gaat het nu nog niet merken. Want oh, anders wordt politiek strategisch uitgedacht. Mm. Dus wat je, wat je misschien kan krijgen, is dat, ja, sabotage. Sabotage kan je krijgen, op, op, ja, maar dat echt ja, met Maar goed, dat weten we nu nog niet. Dus, uh, dus afwachten, maar we zijn waakzaam. We proberen op alles te letten, natuurlijk ja Richard, ja, je bent opvallend stil, weet niet of jij <laughs> nog een vraag hebt? Uh, nee, jullie hebben al uh, zo'n beetje de vragen gesteld, uh, uh, die ik ook sorry. had uh, willen stellen, ja. Um, uh, ja, ik ben het niet helemaal eens met het COVID-verhaal, maar ach hé, een mooie dag. <laughs> Maar wat ik wel een leuke connectie vind... Ries, jij bent zelf ook best wel actief in het, in het wijkwerk... maar dan in Groningen, toch? En de, ja. uh, wat, wat voor ervaringen heb je daarin... Die, uh, uh, die jij herkent hier in dit hele verhaal over, over Suriname? Over de mensen die dan zo'n transformatie moeten doormaken... en hoe je daarmee omgaat? Uh, nou, kijk, hè, als je dus inderdaad uh, uh, wil weer wilt werken naar de emancipatie van de burger want dat is waar het om meegaat, meedoen meedoen weer want Nederland heeft een te grote verzorgingstaat gehad waardoor mensen een afwachtende houding hebben over de meest doodnormaalste zaken, bijvoorbeeld er liggen bijvoorbeeld een vuilniszak op straat en dan wordt de gemeente gebeld. Om die vuilniszak uh, op te halen. Want uh, dan ja. komt er dus zo'n wagentje. En dat kost 150 euro belastinggeld. Dus dat is, dat is uh, heel duur gedrag als je dat doet. Want als je dus heel ander, uh, anders ernaar kijkt. Uh, dan ben je met elkaar veel goedkoper uit. En heb je ook een veel uh, leefbaarder en werkbaardere uh, samenleving. Omdat... In wezen kan iedereen een vuilniszak uh, uh, opruimen. Uh, uh, en, um, en je gaat elkaar ook gewoon uh, uh, sneller helpen. Als je daar uh, uh, aan werkt. Hè? Dus, um, en, ja, dus nu zit men vooral in zo'n staat van... Um, ja, uh, moet ik dat er nog bij doen? Omdat... Uh, ja, we zitten hier in Nederland, uh, is er zo'n 35 jaar geleden een tweeverdienersmodel uh, ingevoerd. Dat is wel zeggen, zowel de man als de vrouw van het gezin moeten werken. Uh, door uh, een normaal stukje van het leven is al um, een behoorlijke management. Om dus, zeg maar, je daarna ook nog om de uh, maatschappij te bekommeren, is dan ja, een hele uh, zware opgave, zeg maar. En, eh, waardoor je dus ook een grotere afstand krijgt naar je buren, naar je wijk hè. en de wijk is toch het eh, eerste grond van de samenleving waar je toch elke dag instapt en, eh, eh, ja, dus er is een hele grote eh, afwachtendheid eh, maar eh, die, die dynamiek heb je altijd je hebt altijd mensen die eh, voorop lopen en openstaan voor dingen en eh, en naar die hechting en banden zoeken. En vaak, dan is het ook vaak zo... Ja, als er een paar scha schaapjes over de dam zijn, de volgende en meerdere. Dus dan groeit zoiets ook sneller aan. En dat merken we ook. Dus het kost dan heel veel tijd om eerst een clubje bij elkaar te hebben. En dan krijg je zoiets een massa. En dan, dan zuigt het op, zich op een gegeven moment ook zichzelf makkelijk aan, zeg maar. Ja, merk, and, uh, merk je dat op dit moment in, uh, in Suriname, Rumi, dat mensen heel erg afwachtend zijn, omdat ze zoiets hebben van ja, ik heb al betaald, dus ga het nu maar voor mij regelen. Ja, ja, ik denk dat... ja. ja dus, dus dat klinkt heel erg herkenbaar, wat ik hoor. En, maar ik denk dat de ervaringen, deels hoor, denk ik, ik denk dat de ervaringen nu hebben gemaakt dat men toch wel meer zelf wil aanpakken. Je hebt een deel die... En dat, dat merk je dus nu bij de RR-leden en de DR-leden. Ze willen nu minder afhankelijk zijn van die overheid wat bepaalde zaken betreft. Dus mensen willen zelf gaan, zelf gaan organiseren. Maar dat is een deel. Je hebt natuurlijk nog een belangrijk deel. En dat ik denk dat het de aantal groter is. is ook, waarbij men ook nog steeds vindt van, ja, maar als ik betaal, dan moet het gebeuren. toch. En ik wil ook betalen. Dus ja, je kan niet komen aan het recht natuurlijk. Als mensen dat willen doen, ja, dan moeten ze dat doen. Maar dat die houding van afwachten, dat, dat gaat er nog even zijn, hoor, denk ik. Totdat so men, wat, uh, wat zegt, so men ook echt ziet van AI, er een alternatief nu. En misschien kan ik minder betalen. En, want het probleem is dat men door dit systeem de overtuiging heeft dat ze heel veel gaan moeten doen. En dat willen ze niet doen. Ze denken, dat mm -hmm. ze makkelijker betalen. dan gaat die overheid, want het is ook moeilijk. Want hoe ga ik het, maar dat is helemaal niet, niet zo. Dat is helemaal niet, niet zo. En dat, dat zeg ik ook al jaren aan mensen. Ik zeg, die overheid doet niets. Want als die overheid de straat moet laten maken, gaat die overheid naar een bedrijf. De, de, de bedrijf het bedrijf bestaat uit mensen als, zoals, je, zoals jij en ik. Toch als die overheid iets moet aanleveren, die overheid produceert niet. Eén van die overheid doet, gaat terug naar die gemeenschap en gaat met jouw geld nu dat bedrijf betalen om dat grens te krijgen. Jij dus als je geldstroom kan veranderen, als we onderling kunnen afspreken dat we het geldstroom veranderen en rechtstreeks betalen als een bedrijf, en we gaan de afspraken maken, dan hoeft hoef niets weer die overheid te gaan. Maar ja, dat is nu goedkoper. Ja. ja, het is ongekend, dus ja. Het is, het, is, het is praten, praten, praten. Maar ik weet wel dat in, in Nederland... Uh, ja, ik, in mijn beleving is, is die participatiesamenleving... die we nu sinds een aantal jaren uh, zo ongeveer hebben... of in ieder geval wat de bedoeling is dat we zouden moeten hebben... die is er uh, een beetje gekomen... Uh, toen, toen de overheid geld tekort kwam. Toen wij, uh, ik, ik denk zelfs, sinds we uh, die financiële crisis hebben gehad in 2008... Dat ze toen dachten van, hé, hey, maar hier komen we niet meer uit met, het, uh, met onze financiële planning. En dan moeten mensen gewoon naast dat ze belasting betalen, ook nog gewoon maar zelf dingen gaan regelen. En dit, sinds die tijd hebben we met de participatiesamenleving te maken. Maar ik, ik zou juist denken, dat in Suriname heb je dat moment toch ook wel gehad, dat, je, dat die overheid zo ongeveer failliet is. En eigenlijk gewoon, ja, dat systeem dat stort toch in op zichzelf, zou je zeggen. Als een overheid wel veel geld binnenkrijgt, maar er maar heel weinig voor doet of weinig efficiënt werkt. Ja, klopt, klopt. En dat heb je wel met bepaalde zaken gemerkt. En dat is het. Maar de mens, het is mens-eigen. Mensen vergeten heel snel. Kijk, wat bijvoorbeeld is gebeurd, en dat is, voor, het is maandenlang doorgegaan. Um, ik heb het zelf ook gedaan. Is dat er op een gegeven moment, omdat er een total lockdown was en um, heel, heel veel mensen. Geen, geen geld meer konden verdienen, zijn dus inkomsten. So, zonder eten zaten thuis op een gegeven moment. Dus wat hebben we verschillende mensen gedaan? Ze begonnen gewoon te organiseren en hebben gewoon gevraagd van, hey, als je als je iets kan missen, toch? Uh, Doe het aan die of breng het aan die want die mensen als je gezin Ze hebben, dit en dat, en dat. En dat, en dat en voordat, je, voordat je het wist. Hey, ik ben gewoon geschrokken. Juist zo'n moment van, van lockdown en dat heel veel mensen geen inkomsten hadden. Ik wist niet van waar al die pakketten kwamen, maar mensen echt bij overvloed brachten mensen. Ze hadden het hier bij mij gebracht en dan hadden wij toe georganiseerd om het dan te brengen uh, voor mensen die zich hadden geregistreerd. En op een gegeven moment deden heel wat anderen. En de VAP heeft het ook gedaan de afgelopen maanden, nu is het niet meer nodig. Maar je hebt dus wel gezien dat als die gemeenschap wil, niet alleen zelf organiseren. Maar je ziet dat het fabeltje dat door politici eeuwenlang wordt verteld: van ja, zonder ons is er chaos. We moeten orde hebben, want wie gaat anders voor jullie zorgen? Dat fabeltje was gewoon, lag er gewoon helemaal uit. Want je hebt gezien dat Surinamers echt letterlijk bij elkaar kwamen. En ze hebben echt voor elkaar gezorgd. Maar nu, nu we weer een beetje terug naar het normale gaan. Dan zie je dat mensen dat is eigenlijk niet doen. Hmm. Dus hun eigen kracht, hun eigen goedheid. Hun eigen vindingrijk, zijn ze al vergeten. Dus, dus, het, is, het is de herinneren, weet je, het is daar eigenlijk inspelen op deze momenten. En dat heb ik ook wel gedaan via mijn medio. Ik heb toen ook gezegd dat ik zie je wel dat we het zelf kunnen doen, zie je wel dat het we naar die overheid uitvalt. Dat het helemaal niet zo is dat we dood doen te gaan. Zie je wel dat we elkaar niet in de steek laten. En dat had het wel effect, ja, maar dan niet. Ja, we hebben het een paar maanden geleden hier bij Stuurloos ook over gehad. Ja, we hebben een paar uitzendingen, nou bij Vrijheid Radio zelfs nog veel meer uitzendingen. We hebben de Covid specials gehad. Waarin onder andere dat soort dingen naar voren kwamen. Voor wat voor private initiatieven er allemaal waren. En ook hoe de overheid daar eigenlijk in aan het afremmen was. Zelfs er, er waren in Nederland gewoon, gewoon bedrijven die zelf mondkapjesfabrieken aan het beginnen waren. Maar dat was niet de bedoeling, want dat moest via de overheid geregeld worden. Weet je wel. Dat, dat voldeed dan niet aan de, aan de kwaliteitsnormen of zoiets. een ja, Kapje is beter dan geen kapje. Weet je? Dus, uh, mensen die wilden die dingen wel hebben, alleen het mocht allemaal niet. En nu in de trein zie je precies hetzelfde. In het OV in, in, in Nederland zijn mondkapjes verplicht. Maar je mag niet een, uh, een, een, een medische standaard mondkapje dragen... want die zijn nodig voor de ziekenhuizen. Zelfs al zijn ze in overvloed verkrijgbaar. Weet je maar een uh, mondkapje uh... voor kippengaas... Of een gebreide <laughs> mondkap mag wel, hè? <laughs> ja, het was haal, Maar ik had. Uh, yeah. maar ik had uh, wat ik nog wilde zeggen. Is, van, ja, we, volgens mij is het een fout die veel libertariërs maken. Ja, je ja, had het eigenlijk al een beetje aangestipt. Is van. De hele tijd vertellen van. Ah, ja, die belasting is slecht. En dat uh, moeten we niet hebben. En. Uh, ja, dan gaan heel veel mensen reageren. Van, nou, die belasting is goed hoor. Terwijl als je het uh, omdraait. Als je iets anders geeft. voor in de plaats. Weet je wel, dan wat ze misschien wel mooier vinden, dan uh, willen, willen ze die belasting en, en, de, en de overheid wel vergeten, weet je wel. Zou dat niet ja. de oplossing zijn, van, uh, dat, je, dat je ze iets nieuws geeft, wat ja. misschien ook wel bekend aanvoelt? Uh. Ja, maar dat, dat, is sowieso, dat is sowieso de oplossing, omdat, omdat mensen natuurlijk, uh, wanneer ze iets niet kennen, of ook wanneer het nooit gedaan is, uh, dat gaat me ook heel moeilijk. Daar aan participeren. De uitdaging is nu eigenlijk, is dat je nou net genoeg mensen moet hebben om een, zo'n een soort project te kunnen starten. En het ook een hele lange tijd gehouden houden. Want kijk, je moet ook nagaan. Johan, hetzelfde is bijvoorbeeld gebeurd met de Black Panthers in Amerika. Die waren natuurlijk best wel, ja, ik weet niet of ik dat woordje radicaal mag gebruiken, maar ze hadden best een zware, agressieve ondertoon. Maar ze waren hier erg sterk gericht op zelfbestandiging. Toch? Um, ze hadden een uh, peper opgezet. Dus uh, krank, uh, dagblad was opgezet. Daar niet mensen uh, geld. En met dat geld. Uh, ja, nee, ze ook juridisch, uh, juridisch advies, hè? Dat ze ook. Als, uh, als ja. iemand uh, neergeknuppeld werd door de politie, dan gingen, ze de, dan gingen ze daar staan en roepen: van dit is uh, tegen, de, tegen de wet wat je doet, uh, oma Gent. En dan gaven ze die slachtoffers ze dan een. Uh, iemand die in elkaar geramd was dus door de politie, gaf ze dan gratis juridisch advies. Ja, nou, ze gingen wat dan. Ze zelf een stap verder. Ze liepen gewoon gewapend uh. rond, omdat ze hun rechten kenden. Ook, ook, ja, ja, top, ja. Ma van dus ze waren, ze waren uh. zo, zo heel sterk. En wat ze dus deden met het geld, uh, met de inkomsten, is dat ze dus alle kinderen uh, die achterstandsweken, elke ochtend van uh, maaltijden, uh, konden voorzien. Ja, het gaf, het, gaf, het gaf de black community heel veel hoop, toch? Het, het, het, was, het was erg inspirerend, want ze begonnen te zien van, eh wacht even. We kunnen voor elkaar zorgen hoeveel kan je uit te moorden wat altijd werd gezegd Maar toen heeft de overheid stapje voor gestoken, broer. Al die verhalen zijn nu naar buiten gekomen, al die documentaires waarbij die mensen ook zelf vertellen van, eh nou, we zagen dat die organisatie te machtig begon te worden. Het mocht nooit zo ver komen dat mensen konden geloven. Dat je in een land dat werkt communities kan hebben, waar, weet je, dat ze los van de overheid gewoon even dingen kunnen doen. Dus ze hebben er kop ingedrukt. Dus dat krijg je wel steeds met dit soort zaken. Kijk, Bitcoin, ook oh, Bitcoin heeft ook echt de volle laag gehad. Van alle kanten. Nu is het rustig, maar het blijft nu wel beter te gaan. Maar op het moment dat je een concurrent wordt van de overheid in een of andere vorm. En vooral wanneer het te maken heeft met de drie basissectoren: dus onderwijs, veiligheid. En zorg, want dat zijn de drie paar ja. die elke nodig heeft. Als je daarin plotseling begint te computeren, dan gaan ze je of meenemen dat je partnert met ze, of ze gaan je uitschakelen. En dat is ja, allemaal ja. het allemaal met afhankelijkheid. Maar is het nu, uh, nu, nu je dat zegt, ik, ik vroeg me dat van tevoren af, ik denk zal ik het vragen of zal ik het niet vragen? Heb, heb, uh, heb jij nu niet het gevoel... Uh, uh, dat je de, de partij waar je nu uh, jezelf bij hebt aangesloten dat je daardoor ook een soort uh, van partner daarvan bent geworden en dat je ja, daarmee ja. misschien wat van je oorspronkelijke idealen uh, voor jezelf moet houden ja dus het is, het, is, het is wat jij nu vraagt ik heb voordat ik had gejoined, ik, ik heb echt lang hierover moeten nadenken want het was voor mij, voor mij persoonlijk ook echt veel passen en meten van oké okay, hoe ga ik nu met mijn idealen nu hiermee om. Dus wat ik voor mezelf heb gedaan, ik heb me gefocust op de raakvlakken, toch op het gebied van belasting. Um, het feit dat men gaat voor belastingverlaging is natuurlijk veel beter uh, dan het feit dat men helemaal niet kijkt naar de belastingissue. Dus ik zie daar dan al een beetje een step in de right direction, want dat wil zeggen dat de belastingbetaler uh, de Surinaamse gemeenschap op een gegeven moment zal ervaren hoe het is om minder belasting te betalen en toch zaken gedaan te krijgen. Dus dan is dat verhaaltje van, ja je moet voor alles belasting betalen, alleen dan gaat het goed. Dat verhaaltje gaat dan al een beetje beswacht worden. Dus dat doet me goed. Um, dus alleen maar kijken naar die raakvlakken en denken van oké okay, ik ga me hierop focussen en ik, ik werk echt, ik help eraan bijdragen dat dit gerealiseerd wordt. Dat houdt me staande. dat houdt me toestaande en dan kan ik zeggen dat in die zin, ik zeg van oké, okay, als ik dan partner van ze ben wat deze zaken betreft en deze zaken echt doorkomen, dan heb ik zoiets van oké, okay, nou nee dat is het goed. Maar ik, ik ben ook, ik was ook echt aangenaam verrast toen ik zag in het verkiezingsprogramma dat belasting verlaagd zou worden en dat alles zodanig georganiseerd zou worden voor ondernemers dat ze um, uh, zoveel mogelijk moesten verdienen. En zo min mogelijk aan de start moesten geven, weet je, maar ze moesten gewoon kunnen werken, Dat ik zoiets oké, okay, het is niet 100% wat ik wil, maar het, het begint wel alvast 20, 30% te zijn. Mm -hmm. <laughs> en als het daar zijn, dan gaan we goed hoe het werkt, en dan gaan we daar we weer een stapje verder pushen. En dat is ook iets dat ik nu leer, dat je, vooral omdat ik nu ook zie op het veld hoe mensen denken, wat ik ook net zei aan het begin, dat, Al denk, als zie jij... Al denk je voor jezelf dat het beter is voor anderen, dat, dat kan je niet bepalen echt voor anderen. Mensen moeten voor zichzelf bepalen wat ze beter vinden. Dus wat ik daarmee wil zeggen is, op het moment dat dit zover is en men ervaart, oké okay, dit werkt, dan denk ik dat men daar eerder open zal staan voor het vervolg. Maar het moet eerst het moet gebeuren. En ik, het is ook, je hebt nu natuurlijk voor het overheid gehad, nu in Suriname, heb je natuurlijk ook minder tegenstand. Want de coalitie werkt gewoon gezamenlijker aan. Het is niet dat ik nu maar eentje ben in de organisatie en ik zit die deuren aan te de trappen en dat doen. Weet je? Dus in dat opzicht is het een stuk makkelijker voor me. Wat er dan later van wordt, dat zullen we dan zien. Maar tot nu toe ziet het er goed uit. Wou ja. je, uh, je zelf nog dingen kwijt, Roemi? Dat je zegt, we ah, hebben het nog niet over gehad. Dat lijkt me wel belangrijk om nog even over te hebben. Of uh, denk je dat alles wel besproken is nu? Nou, ik denk dat alles al besproken is. Maar, heb nou, ik echt iets kwijt? Nee, ik, ik denk wel dat we alles hebben, hebben besproken. Te ja, kijk. Wat, wat, ik wel, wat ik nu wel leer in de politiek is... Um, vroeger had ik zoiets van... Iedereen in de politiek is, is, is gewoon wederde. Weet je? Oh ja, sorry. Het is een iedereen in de politiek is gewoon, is gewoon niet te vertrouwen. Ik heb dat nu minder. Ik zeg niet dat er mensen zijn van wie je 100% kan vertrouwen. Maar ik heb wel gezien dat je in de politiek wel verschillende soorten mensen hebt je hebt mensen die echt daadwerkelijk voor hun eigen belang gaan en ze gaan echt gewoon verleiken als het moet, dat echt zonder probleem want dat is gewoon hun lifestyle maar je hebt wel mensen in dat systeem die echt zoiets hebben van nou weet je, we moeten gewoon beter doen, alleen weten ze vaak zelf ook niet hoe ze rekenen op dat systeem en binnen dat systeem denken ze aan oplossingen, terwijl en uh, terwijl je eigenlijk de oplossingen buiten systeem vinden, maar veel van ze zijn nog niet ready daarvoor omdat ze het nooit hebben gekend, dus, um, dat, dus, dus, dus dat maakt eigenlijk dat ik wel zoiets heb van oké okay, ik probeer dan op deze weg, maar teg tegelijkertijd zie ik wel binnen het systeem van dichtbij hoe ver mensen kunnen gaan en hoe zelf, maar kijk, kleine dingen bijvoorbeeld, je, je, ik, ik moet voor mezelf nog steeds een gezonde balans vinden wat betreft ideeën prijs geven. Want als je nou net te veel praat, dan kan je door iemand als een bedreiging gezien worden. Dus nee. als je idee nog zo goed, dan wordt het gewoon de garantie ingestaan. Maar als je nou net te weinig praat, dan profileer jezelf niet goed genoeg en dan word je ook niet gezien en dan word je ook niet serieus genomen. Dus het is constant, passen en mede, op die manier neem ik een risico, want als je idee goed is en het wordt genomen en het wordt misbruikt, ja, dat ben je ook even ver van. Dus, want ideeën kunnen, kunnen de gemeenschap natuurlijk heel positief. Ja toch, je kan een gemeenschap achter je krijgen. Maar dan als je precies weet wat het effect is. Als je het op een bepaalde manier gaat uitvoeren. Waar, waarbij die gemeenschap nog meer krijgt inbreng, Ja, dan heb ik met mijn idee dan meer kwaad gedaan dan goed. Ja. Dus dat is voor mij nu, sorry. Dat is voor mij nu wel echt een uitdaging. Maar ik, ik, ik zit wel elke dag nog steeds te kijken. Oké, hoe moet ik dit zo nauwkeurig mogelijk doen. Weet je, en ik heb dan wel mensen die samen met me zijn, maar dan nog, dan nog. En dat maakt de uitdaging nog interessanter eigenlijk. Maar dat is het. Ja, mooi. Klinkt goed. Ik heb goed. nog één vraag. Ja. Uh, misschien is jouw beantwoord hoor. Maar uh, Rumi, uh, ik lees dat jij voor een minarchie bent. Ja. Precies. Hoe ziet dat uh, er voor jou, volgens jou uit? Uh, wat blijft er over van de overheid? Ja, dus kijk, ik, ik geloof eigenlijk dat we allemaal alles zelf kunnen organiseren. Omdat onze, onze wensen verschillen, onze talenten verschillen. Het enige wat je nu hebt, is dat die overheid jarenlang ons geweest maakt dat we het of niet kunnen. Of dat het niet nodig is dat we het zelf moeten doen. Um, het punt voor mij is in principe dat die gemeenschap gewoon zelf de overheid is. Een naar het punt moeten werken. Dus ja, ik zou zeggen, ik heb eigenlijk die grens wat dat betreft. Maar voordat we daar aankomen, is het uh, ja, nog langer weg. Dus vooral een uh, grotere democratisering, dus meer inspraak. Ja, sowieso, meer inspraak. Ik, ik denk dat die, die centrale gedachte als in de burg klem hoort: dat ja. een kleine groep mensen waar alles weet voor de hele gemeenschap, het bestaat niet. Ik denk die gemeenschap op in delen en weken, En dat mensen natuurlijk meer met elkaar moeten gaan communiceren. En dat ze dan gezamenlijk hun, uh, hun, hun collectieve issues uh, oplossen. Kijk, waar je natuurlijk misschien, en dat heb je niet eens zeggen, overheid nodig, maar ik, ik, ben nog, ik ben er nog steeds niet over uit hoor. is hoe je natuurlijk in internationale aangelegenheden zaken gaat realiseren. Want je hebt daarvoor een aantekening nodig nu binnen dat systeem. En we hebben gezien wat de handtekening heeft gedaan met Suriname. We hebben zoveel leningen hier afgesloten. Het komen allemaal met handtekeningen. Het is heel makkelijk handtekeningen, want die niet worden van zogenaamd. Dus hoe, hoe ga je dat structureren? Want je moet wel met andere landen samenwerken. Maar hoe ga je dat zodanig doen, dat je niet, je hele gemeenschap nu plotseling naar de achtergrond leeft? Dus dat zijn eigenlijk issues waarover ik nadenk met anderen. En het, het zijn best moeilijke issues. Het zijn, ik bedoel, het is best gecompliceerd. Die vallen er niet 1, 2, 3 uit. Maar de richting is dat je de gemeenschap niet kan binden aan besluiten die genomen zijn door een kleine groep. Waarvan je enkel risico neemt met belang van die gemeenschap. In, in, uh, in mijn uh, stad uh, is naar aanleiding van uh, David van uh, Rijsbroek. Dat is een Belgische filosoof die uh, uh, over democratisering veel heeft nagedacht. Dus het experiment aangegaan om uh, uh, mensen uh, te laten beslissen op basis van een loting. Dus niet op basis van verkiezing of, uh, uh, of een, een of ander theaterstukje, maar echt een, een, een loting. En er was natuurlijk ook heel veel weerstand tegen, omdat... Uh, ja, je hebt natuurlijk allerlei zittende politiek uh, zittende organen die voelen zich gepasseerd maar yeah, uh, in, in die zittende structuren kan allerlei vormen van uh, corruptie ontstaan en dan heb ik het niet alleen over uh, geldelijke corruptie yeah, maar ook uh, nou ja, wat ik dan vaak noem creatieve corruptie je uh, raakt uh, je staat je blind op uh, de mogelijke oplossingen of uh, uh, uh, een morele corruptie. Uh, je je uh, het krijgt een grotere afstand naar de mensen waarvoor je je eigenlijk hebt uh, aangesteld. Eh? Dat zijn hele menselijke uh, dynamieken. En, uh, maar daar geloof ik sterk in, omdat je krijgt alsnog een gemiddelde... Alleen het is een, een, een, een complete verversing van de bestaande uh, structuren. Uh, dus die uh, corruptie heeft zich gewoon minder gevormd. En dan zie je dus ook dat mensen uh, creatiever kunnen zijn. Uh, hè, ze zijn ook meer in een aftassender uh, uh, uh, modus. Uh, als het gaat om van vragen van hoe maken wij uh, een plek mooier en beter met de middelen die wij hebben. Ja, dus ik denk sowieso, maar ik denk, aansluitend daarop, ik denk dat we als mens over het algemeen, en dat is wereldwijd. ik denk dat we nog niet uit zijn over um, hoe wij tegenover elkaar staan. Ik denk dat onze, uh, hoe kom ik weer erop, ik denk, dat onze om, ik denk dat we nog heel erg onbewust zijn wat betreft onze omgangsnormen. En onbewust daarover te worden, dan zouden we de principes als vrijheid, gelijkwaardigheid, um, onafhankelijk handelen, hoe zouden die eigenlijk universeel moeten bekijken? Ze zijn wel verankerd in de VN-verdragen, maar je ziet dat de interpretatie die gegeven wordt in die verdragen niet aansluit op de praktijk. En je ziet juist dat onze vrijheden beknotten worden. En wat, wat bedoel ik daarmee? Als je als individu constante vrijheid hebt, om je op wat voor manier dan te organiseren, waarbij je geen dwang toepast, omdat jij begrijpt dat vrijheid uitoefenen, wat tegelijkertijd betekent geen dwang toepassen op anderen, want anders kom je automatisch aan de vrijheid van anderen, dan krijg je denk ik dan verschillende organisaties. En die organisaties ontstaan aan de hand van de gepresenteerde ideeën. Dus wat krijg je? Je gaat dan in die gemeenschap verschillende groepen krijgen die hun eigen idee gaan Um, uitoefenen, toch? En uh, ze hebben de vrijheid om dat te doen. Je hebt niet iemand overheid die zegt, van nee, net als bijvoorbeeld dat van die is nee, nee, je kan het niet doen, want het moet via ons gaan. Nee, zolang je geen geweld aan het, uh, het initiëren bent, zolang je geen schade aan het brokken bent aan, aan, aan, aan het milieu, of je medemens, of jezelf, en alles in overeenkomst gebeurt, dan denk ik, laten de mensen experimenteren. Want wat ga je zien na, na verloop van tijd? Groep A is meegegaan met iemand of een groep mensen die een goed idee had. En ze zien op een gegeven moment, hey, eigenlijk werkt het niet zo goed. En dan kijken ze naar groep B, die ook bezig was geweest met hetzelfde doel. Alleen waren ze bezig dat idee op een andere manier te realiseren. En ze zien nu dat het wel werkt. Maar hebben ze de vrijheid om zich aan te sluiten daar. Maar wat heb je in die overheid? Je hebt het systeem van monopoliseren. Ik kan niet een eigen politieapparaat opzetten met vrienden nee. Ik kan het ook niet met zorg doen, ik kan het ook niet met onderwijs doen. En dat alles moet je eerst toestemming hebben van de overheid. Dus dat, dat bedoel ik. Wij mensen, we hebben elkaar onderling verdeeld. In, kijk, ook bijvoorbeeld, als, als ik nu een mattie heb, een vriend heb en hij is morgen plotseling uh, president, dan wordt zijn mening wet. Mijn mening niet. Mm. Maar wie zegt dat zijn mening in mijn voordeelwerk. Maar dat is de mindset van die gemeenschap. Wij vinden het normaal dat wanneer een bepaalde groep mensen een bepaalde status hebben, hun mening op een gegeven moment zwaarder gaat wegen. En een samenleving bestaat uiteindelijk uit de verzameling van meningen. Mm. En een mening is nooit 100% correct. Het is nooit tijdloos. En, maar ik denk dat we dat niet durven als mensen. En daar zijn we nog niet. Dus uh, zolang we or, niet de wil hebben om ons te gaan focussen op deze begrippen en die echt te gaan toepassen in de praktijk. Dan gaan we nog langs, als mensen. Ja, dat denk ik ook. Hè. Over de hele wereld is vaak nog maar nog net geen honderd jaar algemeen stemrecht. Hè, dus dat je ook echt inspraak had. En nou, in veel landen had je dan ook, ja, of oorlog, of ja, nog steeds kolonisatie. Of, ja, dus dat een wederopbouw. Dus uh, ja, we zitten nu wereldwijd dan ook vaak uh, ja, weer te zoeken naar van ja, hè, wat is het inderdaad de methode om elkaar uh, uh, met elkaar om te gaan. Hè? En het is nog maar 70, 80 jaar geleden hè, dat er echt het communisme tegenover het fascisme stond als, ja, laten we zeggen, sociale experimenten. En, en, en beide hebben gefaald uh, natuurlijk. Ja, dus... Uh, het is zeker nog zoeken naar een alternatief, ja. Ja, oké, okay. als, als je het als je dus hebt over um, oorlogen en dat soort dingen, dan komen we nu op het uh, aspect van geweld. En wat ik jammer vind, want mensen hebben me toen ook weer radicaal genoemd toen ik dat had gebeurd. Maar ik vind het als mensen, um, was, we worden ook heel erg zwak opgevoed. En Daarmee bedoel ik dat wij worden geleerd dat de overheid alleen het recht op geweld heeft. Want er wordt ons ook geleerd, je mag het recht niet de eigen handen nemen, want anders krijg je chaos. En tot een bepaald punt begrijp ik dat. Maar we kunnen het verder gaan definiëren, want je hebt het initiëren van geweld, maar je hebt ook het recht van zelfverdediging, waar je geweld uit noodzaak moet toepassen. Wat is het gevolg hiervan? Als jij jouw hele gemeenschap op die manier opvoedt vanaf de schoolbank en je ouders zeggen ook van nee, je moet naar de politie gaan, je moet constant tot in je hoofd zetten, dat je alsmaar op de politie moet rekenen om jou constant van een of ander moment van geweld of gevaar te redden, dan raakt jou in het systeem de short. Ik ben er juist voorstander van dat we onze kinderen vanaf zelf inprenten. Uh, en leren over wat geweld is, want het is een deel van het leven. Het heeft te maken met pijn en als je nou wil of niet, je zal altijd met pijn geconfronteerd worden. Dus ik denk dat onze kinderen ook meer over geweld gaan moeten, uh, scholen om het zo uit te drukken, wat um, rechtvaardig geweld is en wat niet. En dat we ze ook daarin moeten stimuleren om niet te schromen om zichzelf te verdedigen. Want wat krijg je dan daaruit? Je gaat dan op basis, je, je gaat... Uh, daaruit voortvloeien, ga je dan systemen creëren die gebaseerd zijn op vrijheid, maar ook tegelijkertijd rekening houden met geweld. Waarbij je niet de issue gaat krijgen dat wanneer bijvoorbeeld um, een roover in je huis komt, hij weet dat hij, dat hij alleen gewapend is en dat hij ervan uitgaat dat je automatisch een of ander slachtoffer bent. <tie> als ze tien keer nadenken voordat ze in je huis willen komen, laten ze denken: van als ik mijn risico neem, kan het me liever kosten, dan wil ik het wel. Weet je, dus er zijn altijd gevolgen die je hebt wanneer je bepaalde regels um, in een bepaalde samenleving wil implementeren. Het gaat werken op de mindset van de mensen. En we hebben nu veelal, jammer, jammer is dat zo, is dat, we hebben veelal zorggeestigen in die gemeenschap, maar het is zoveel kwijt. En die sterken die die regels durven te overtreden, die worden meestal gangsters. En die, die nemen het land over. Maar die schromen niet om geweld te initiëren, omdat er consequenties uitbleven voor ze. Toch? Dus, en daarom zie je ook toch heel wat experimenten die gedaan worden, en die shows vind ik wel leuk. Waar ze dan met de cameraploeg gaan zitten, uh, in een cafeetje, en dan begint iemand heel erg asociaal te doen. En dan kijken ze gewoon naar de reacties van de mensen. Gaat iemand ze erop attenderen? Weet je, bijvoorbeeld, ja je mag niet roken, dan begint die gewoon te roken, <laughs> dan die uit te <laughs> En dan zie je mensen toch hier altijd vaak het weet je, niemand durft iets te zeggen. Maar je moet juist getraind zijn van, hé hey, vriend, wat doe je? Kan toch niet? Weet je, je komt hier, we zitten allemaal rustig, je ziet dat het, weet je, dit is niet jouw domein, maar je ziet dat veel mensen bij deze, dus ik vind dat soort zaken interessant, weet je, maar je ziet als je teruggaat, dat is de afvoeding, is, je wordt, die kracht van gelijkwaardigheid wordt niet in ons aangewakkerd, en er wordt flink misbruik daarvan gemaakt door overheidssystemen, flink, Dus is dat? Daar <laughs> <laughs> ben er stil yeah. van, ja. Yeah. <laughs> Nee, het zou natuurlijk heel mooi zijn als dat, als dat op den duur gewoon er wel een beetje in komt. Maar ik weet dat dat in heel veel landen is dat gewoon niet het geval. Weet je, in Nederland natuurlijk ook niet. De, de, de Nederlanders die, die leren ook niet op de basisschool hoe ze zichzelf moeten verdedigen tegen geweld. In Zwitserland. Zwitserland, in Zwitserland over het algemeen wel. Die zijn ook heel goed getraind in, in gebruik van wapens en zo. Uh, ik heb ooit zelf wel eens een onderzoekje naar gedaan waar het er nu in zit dat bijvoorbeeld in Zwitserland heb je na verhouding misschien net iets minder wapens dan in de Verenigde Staten per 100.000 inwoners maar in de Verenigde Staten vallen veel meer doden daardoor en de enige verklaring die ik daar een beetje voor kan vinden als je al die data van de Wereldbank en wat, niet, wat voor officiële informatie hier naast elkaar zet de enige verklaring die ik daar een beetje voor kan vinden is dat, uh, dat er veel betere scholing in is dat zie je ook in Noorwegen. Je ziet het ook in Canada. Er, er wordt veel, veel meer training ingegeven. Veel betere screening ook. Nou, in Zwitserland is het wel zwaar gereguleerd hoor. Dat, dat, is ook zo, dat is ook zo. Maar als je uh, kijkt naar het aantal wapens dat daar is. en nou, Dan zou de regulering die daarvoor is. Die zou, uh, die zou in principe. Als mensen kwaad willen. Zou die er niet zo gek veel toe moeten doen. In hmm. Noorwegen krijg je de... het... Uh... Oh, ik wilde nog zeggen, ik ken iemand in Noorwegen en zijn zoontje, zoontje van tien, die had uh, een wapentraining achter de rug op school. <laughs> tien jaar, hè? Je <laughs> had een diploma, ja, kan maar beter die kan een geweer in elkaar zetten. En, uh, so, ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar goed, jij sorry, maar wilde ik, zeggen? Ik, ik, ik denk dat het toch, dat heeft, heeft te maken met het mindset. Het heeft te maken met de mate van beschaving die je hebt als mens, uh -huh. als individu, als gemeenschap. want ik kan hier bijvoorbeeld, bij wijze van, kan ik een basoka hier bij me hebben, een mitrailleren oeziek en een 9mm, maar als mijn buurman mij irriteert, ga ik met geen van die wapens naar buiten, ik ga rustig met hem praten, maar het is de mindset, toch? Um, als mijn mindset niet zo is, als ik onopgevoed ben en ik, ik bedoel, ja, ik, ik heb eigenlijk varkensmanieren om het zo uit te drukken, ja, dat grijp ik gelijk naar mijn bazooka en ik blaas het hier huis op, omdat Tof? Maar ja, maar dat, dat is ergens ook iets in mijn hoofd. Ja, maar, ja, ja. maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat um, wapens iets is dat gecreëerd is door de mens. En ik denk als we het teruggangende gezien is, waren het kwartwillige mensen. Mensen die niet konden coexisteren, existeren, die wilden gewoon de boel overnemen. En dan had je een andere groep mensen die uit noodzaak wapens ook zijn gaan creëren om zichzelf te verdedigen. En nu zijn we in de realiteit. Dus, maar ik denk niet dat de issue is wapen zelf, ik denk dat de issue is uh, de hoge mate van beschaving van mensen, want als ik iemand doe maak dan heb ik niet echt een wapen nodig, kan de persoon ook doodrijden met mijn auto, bewijzen van, ik zeg oeps, ik heb de persoon gezien, bewijzen van. Toch? Maar um, het, is, het is de realiteit erkennen, weet hoe je daarmee omgaat op, op, op een zoveel mogelijke positieve wijze. En dat je steeds uh, een positief bijdraagt aan je omgeving, maar waar je beperkt wordt en erg gewelddadig, dat je dan ook niet schroomt om jezelf te verdedigen en dat je dan wel met gelijke mate uh, dat durft te doen. En um, ik denk dat, dat je omgeving ook, ook, uh, ook in toom houdt. Dat het probleem wat we hier hebben in Suriname is dat er gewoon geen consequenties zijn. Mensen, ik Je moet je nagaan dat mensen tot hij spaar spaargeld komen. En die man loopt gewoon rustig rond op straat. Oké, okay, nu is hij vertrokken, maar ik ga het gewoon gebouwen en niemand die hem iets doet. Dus ik kijk naar en ik, ik denk bij mezelf, ik bedoel ik ook, ik doe hem ook niet. Maar ik bedoel, ik zou gek zijn. Als de hele gemeenschap dat niet en dan ga ik er mee eentje iets doen. Maar het is eigenlijk te gek voor. Het is eigenlijk te gek voor woorden. Dus, Het is gewoon te gek voor woorden. Dus. Je ziet dat alles omgekeerd nu is. En we moeten dat weer? We moeten weer van back to basics van mensen moeten weten. Dat gewoon we gewelddadig willen zijn of asociaal willen zijn. Dat werd afgestrapt wordt. En dat werd niet normaal. Mag niet. Ja. <laughs> nee, ben je eens? Ja. Ja, ja en ik geloof dat we daar dat zijn we in Nederland. Weer, ja, in ieder geval de LP die wil dat ook wel. En met Stuurloos zijn we altijd bezig naar het zoeken van alternatieven voor overheidsdiensten. Dus ja, er zijn zeker wel mensen mee bezig natuurlijk. Maar ja, het is een lange weg, ja. Nee, ik, ik wens jou er heel veel succes mee met al je bezigheden voor de, voor de partijen en ook in het veld. Gewoon het, uh, ik heb uh, in ieder geval een sterke overtuiging dat je goed bezig bent. Dus ik uh, hoop dat je ver komt. Ja, ja dank u ja. wel. Nou, ik zou ja. zeggen van harte bedankt voor het interview. Ja, ik, uh, ik wil jullie ook bedanken. Ook hartelijk bedankt. En um, wanneer die grenzen misschien. Uh, wanneer alles weer een beetje normaliseert, dan hoop ik jullie te zien een keertje Suriname gaan wat borrelen. Lijkt me helemaal goed. Ja. Zien we je, zien we je ja, dan. Ja. Lijkt me leuk, ja. Romy, fijne dag. het later. Hoi. Ja, goed, ik wil uh, iedereen van harte danken voor het uh, luisteren. En uiteraard, deelnemers van harte uh, danken voor het deelnemen. Uiteraard zijn we volgende week weer met Vrijd Radio en Stuurloos. Dus uh, ja, ik zou zeggen, tot.